Jelle Visser met het NOS-journaal. De vernieuwde stint wordt naar verwachting over een maand in gebruik genomen. Dat is later dan gepland. De fabrikant hoopt er nu al de weg op te kunnen... maar de aangepaste versie van de elektrische boldenkar is nog niet goedgekeurd door de RDW. Vorig jaar werden de stints verboden na een ongeluk in Os... waarbij vier kinderen om het leven kwamen...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 Eerder al scherpte Haarlem het maximum aantal verhuurdagen via Airbnb aan. Demissionair premier van Italië Conte gaat een nieuwe regering vormen. De verwachting is dat Conte gaat regeren met de Vijfsterrenbeweging en de Sociaal-Democratische PD. Dat zou betekenen dat Italië een linkspopulistische regering krijgt. De rechtspopulistische regering viel nadat Lega-leider Salvini vorige week het Italiaanse kabinet met de Vijfsterrenbeweging Sterrenbeweging opblies. Dat deed hij in de verwachting dat hij zelf makkelijk de verkiezingen zou gaan winnen. Maar die lijken er dus niet te komen. RTL gaat het abonnement van zijn streamingsdienst Videoland goedkoper maken. Dat zegt RTL-topman Sauvé in de Volkskrant. Wat de nieuwe prijs van het abonnement wordt is niet duidelijk. RTL wil de komende jaren tientallen miljoenen investeren in zijn videodienst... om de concurrentie aan te kunnen met andere aanbieders... zoals Netflix en NPO Start en de nieuwkomers Disney en Apple. Videoland heeft 600.000 abonnees in Nederland. De streamingsdienst van de NPO, een kwart miljoen. En dan het weer. Op veel plaatsen is het al droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten. Morgen wordt het een graad of 23 met flink wat zon. Zaterdag wordt het ruim boven de 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files.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 Een programma van de lokale rondroep in Zandvoort. Het vast programma van 12 tot 2 uur middags. Met veel lekkere muziek, heel veel activiteiten... en allerlei bekende dingen die in Zandvoort staan te gebeuren. En vandaag mag ik even het stokje overnemen van Roy. Roy heeft even wat anders te doen... Mijn naam is Hans Wassenaar en ik, ik begin vandaag met de Commandoors. Three times a lady. Nothing to keep us apart Antwoord, ook op tv. ZFM, Text tv... ...op kanaal 45. 45. -M -M. Zo, dat was nog eens lekker rustig beginnen. Ik heb de evenementenagenda van augustus. En het is een expeditie... ...hoog bezoek in de Agatha-kerk... ...in de Grote Krocht. Iedere woensdag en zaterdag... ...van 2 tot 4 zondags... ...om half 12 tot 2 uur. De 29 e ...regenboogborrel Rosé aan Zee. En het is de Mango Beach Bar... En het is om half zes tot half acht. En de 31ste feest op het plein. Gratis muziekfestival in het centrum van Zandvoort. Aanvang om acht uur. En ook de 31ste ADAC Cup. En het is op het circuit Zandvoort. Dan heb ik ook nog in september een beginnetje. En dat is de eerste. Ook, dat is ook de ADAC Cup. En het is uiteraard ook op het circuit Zandvoort. En dan hebben we de eerste Jaarmarktcentrum. En dat is op het Raadhuisplein en de omgeving. Nou, er is dus weer genoeg te doen. En wij gaan even met haar een oudje. Danny en de juniors zegt u waarschijnlijk niks. Et de hap. Maar als u het hoort, dan weet u het. Oh, We're <laughs> gonna Oh uh -huh.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 It's something worse that sends me down to the river. Oh, I know. Uiteindelijk had hem al herkend. En dat was Bruce Springsteen met The River. En we gaan door met ons, met mijn vaste item. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, ja in mijn programma mag ik er altijd één uitzoeken. En dat heb ik deze keer gedaan, een hele oude. En het is van Toet Stielemans Circle of Smile. Jury Haanstra componeerde de muziek. En Tielemans komt later naar de studio om de hoofdmelodie op te nemen van Circle of Smile. De eerste keer dat hij dat muziek hoorde, was hij gelijk in tranen. Toets was een heel emotioneel mens en dat hoor je in zijn muziek. Daarom spreekt hij miljoenen mensen aan, al dus in een interview. De muziek is geschreven voor de populaire uh, politieserie, gebaseerd op de boekenrace van Appie Bancher. De serie begint 6 oktober 1995 en zal uiteindelijk 12 seizoenen lang te zien zijn op de televisie. Alle muziek in de serie wordt verzorgd door Jure Haansla. Op 21 november 2009 speelt Jane Toet-Stielemans Circle of Smile live tijdens de Night of the Proms in Ahoy in Rotterdam. Hier komt Toet-Stielemans met Circle of Smile. Vandaag 4 september, dan is er weer alzheimer Treffpunt in Zandvoort. Wat is dementie? Hoe wordt de diagnose gesteld? Welke begeleiding kan ik krijgen voor tijdens en na de diagnose? We gaan in gesprek met de speciale ouderzorg die een inleiding zal verzorgen en antwoord kan geven op deze vragen. Gratis toegang woensdag 4 september vanaf half acht en de locatie is wijksteunpunt de Blauwe Tram. Louis-Davids Carré, nummer 1. En wij gaan door met een Nederlandzalige, want die moeten we niet vergeten. En het is Marco Bosata met dochters. En daarin zegt hij dat zijn dochter gauw oud wordt. Ja, dat heb ik zelf ook gemerkt. En je kleinkinderen ook. Kwart over zeven op zondagmorgen. Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt. Al wat pap, kom je gezellig mee naar buiten.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 Zag ze hier in mijn armen, wat is je mooi? naar het leukste radiostation van Nederland. Ja, klopt inderdaad. Hè. Wat gaat het nou? Komende zondag staan uh, medewerkers van de Zandvoortse Cashback Card... op het Jaarmarkt in Zandvoort. Bij de kraam op het Kerkplein kunt u zich registreren voor uw eigen gratis pas. Tevens kunt u uitleg krijgen over alle mogelijkheden van het spaarsysteem. In Zandvoort zijn al tientallen bedrijven aangesloten... maar de Zandvoortse pas is ook buiten Zandvoort te gebruiken... Cashback World, het bedrijf achter de pas, is namelijk over de hele wereld actief. De jaarmarkt van komende zondag, 1 september, is van 10 tot 4 in het centrum van Zandvoort. En we gaan door met een lekker oudje. Let's dance, Chris Montes. Wat? was het waterpastilje. Afgelopen maandag is een begin gemaakt... met de daadwerkelijke sloop van het huis te duinen. De sloopmachines waren al in de afgelopen week ter plaatse gebracht... en het pand was klaar voor de sloop. Verwacht wordt dat de volledige sloop... inclusief het afvoeren van puin... nog tot eind december, begin januari zal duren. Als de sloop is afgerond... moet het terrein bouwrijp gemaakt worden... waarna niets meer de bouw van een prachtige nieuwe gebouw in de weg staat. Over twee jaar hoopt Woonzorg Nederland... De eigenaar van de huis te duinen, het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen. En kunnen de bewoners van de noodvoorziening weer in hun eigen huis. Kennen we hart, zal het dan weer gaan exploderen, want die doen het nu ook al. Ik hoop dat de drie Turkies niet over mij zingen in het volgende liedje. Ik wil graag even attent maken op het volgende programma. En dat is namelijk ook een uitzending van CFM. En dat is elke uh, zaterdag vanuit, uh, live vanuit Hotel Hoogland. En het programma voor de komende zaterdag ziet er als volgt uit. Tien over tien de maandelijkse gesprek met Pluspunt. En dan komt Hella Anders in de studio. Om um, vijf voor half elf tussendoor uh, tussen Schoolse opvang brood en spelen. En dan hebben we tien over half elf filmclub Simon van Kolm. En die gaat al het 25e seizoen in. En dan komt Thijs Okkers over praten. Dan is het tien over elf hebben we politiek. Wie er komt, dat is nog niet bekend. Vijf over half twaalf. De duimwachter vertelt. En het is Gerard Scholten. En die mag blijven zitten tot twaalf uur. Ja, de presentatie is in handen van Irene de Jager en koordraaier. En de techniek in Jelmer Koper. En de muziek, koordraaier. En het eindredactie is van Gerdie Rutte. Ja. We gaan door met Connie Dover, The Wishing Well.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 op woensdag 4 september kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar gratis meedoen aan de Freerun Clinic in het Jeugdhonk. Van 8 tot 9 komen er echte free runner om trucs te leren in de gymzaal onder de LBC-gebouw. Freerunner is een sport waarbij je via obstakels Trucks uitvoert of salto's of mooie sprongen. Sportkleding is fijn, inschrijven is niet nodig. De locatie is wijksteunpunt De Blauwe, blauwe Tram en dat is Louis Davis Carré nummer 1. Goed, wij gaan door met Crowded House Water with You. sleep but not the Het is een nummer 1 hit uit 1996 en die stond in week 52 nummer 1. En dan heb ik het over Don't Speak van No, no Doubt It. No, uh, Don't Speak is een nummer van de band No Doubt van het album Tragic Kingdom uit 1995. Het nummer kwam ook als single uit. Zangeres Gwen Stephanie zingt in Don't Speak over de breuk tussen haar en mede-bandlid Tony Kanal, Met wie zij acht jaar een relatie had. Dat bleef een tijd geheim voor de rest van de band. Kanaal beëindigde de relatie omdat hij meer ruimte wilde. Hier komt Don't Speak, No Doubt. Ik wou even attent maken op Jazz in Zandvoort. Jazz in Zandvoort gaat weer beginnen. En wel de 15e september... dan komt kom Francisca Tandoy... en samen met Jane van Lindkwartet... Celebration the Music of Nat Net King Cole. De toegangsprijs voor alle concerten is 15 euro. En het is mogelijk ook dit seizoen een jazzpap, pas toe te kopen. En de prijs daarvan bedraagt 100 euro. Reserveren kunt u via info at jazzinzandvoort.nl na afloop van een concerten kunt u ook heerlijk eten. Theo, de vriendelijkste theaterbeheerder van Nederland... serveert voor u de meest heerlijke gerechten. En op 15 september is dat morselen. En een toetje voor 16,50. Voor degene die geen morselen lusten... is een biefstuk en een toetje ook voor 16,50. Reserveren kunt u bij Theo... en dat is Theo Smit... 06-546-77-947... ik herhaal 06... 546 77947. En Theater Krocht is gelegen aan de Grote Krocht, nummer 41. Ja, en wij gaan door met Dolly, Dolly Parton Jolien. Ik ben toch ook een klein beetje liefhebber van country muziek.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 With you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolie. Het stuur zit er alweer op. Ik hoop je terug te zien straks na het nieuws en de boodschappen. Tot straks.